maar naar het bal. Ik laat een kato zijn daar En ik moet thuis blijven. Altijd thuis blijven en werken. Werken. En het moet er zo mooi zijn op het bal van prins Marco. Ik laat een kato gaan er elk jaar heen. En nooit mag ik met hem meegaan. Oh. Wat ben ik toch ongelukkig. Wie mag dat zijn? Ik ben bang. Wie is daar? Ik ben het lief kind. Je grootje. Mijn grootmoe. Maar ik ken u niet. Ik, ik heb u nooit gezien. Nee, dat weet ik wel. Maar je moet niet bang zijn. Ik kom je geen kwaad doen. Jij kent mij niet, maar ik jou wel hoor. Ik weet alles van je af. Van Ekla en Kato ook? Mm, ja, zeker. Ik weet dat je vader en moedertje gestorven zijn. En dat je hier bij je twee zusters Ekla en Kato woont. Ekla en Kato zijn heel slecht voor je. Je moet al het vuile werk doen, hè? Hm? Ja, grootje. Ik krijg alleen maar versleten kleren en... Ik mag nooit eens uitgaan. Maar ik weet het, ik weet het allemaal, Assepoes. En ik weet ook hoe ongelukkig je bent. Maar vandaag ben ik gekomen om je te helpen. Voor één keer mag je eens wensen al wat je maar wil. Alles wat ik wil. Oh, lief Grootje, maar daar moet ik niet lang over nadenken. Geef dan een mooi nieuw kleden. En laat me in een prachtige koets naar het bal van prins Marco rijden. Okus, pokus, pitskandokus, pas. Ziezo, daar staan de paarden en de koets al op je te wachten. En in de kamer hiernaast ligt je kleed. Oh, dank je, lief Grootje. Maar nu heb ik nog geen schoenen. Ik, ik kan toch niet op deze klompen gaan? Okus... Focus, pats en pits kan Een paar glazen muiltjes liggen naast je kleed. Wat zijn dat grootje muiltjes? Dat zijn fijne en zeer mooie schoentjes als hm? Kom zelf maar eens kijken. Oh! wat een prachtig kleed. En die schoentjes zijn helemaal van glasgrootje. Mm, het zijn de wonderlijkste schoentjes die er op de hele wereld te vinden zijn. Oh, wat zal ik mooi zijn. Je zult het mooiste meisje op het gehele bal zijn. Maar luister wel, mijn kind. Als het twaalf uur slaat, te middernacht, loop dan gauw weg van het bal. Om twaalf uur? Waarom? Klokslag twaalf uur is de betovering verbroken. Dan is je fraaie kleed verdwenen en koets en paarden vertrokken. Alleen die glazen schoentjes zullen blijven bestaan. Zie dus dat je op tijd naar huis komt. Ik zal het doen, lief Grootje. Wees maar gerust. Vaarwel, Poes. Oh, wat zul je mooi zijn. Vaarwel, allerbeste Grootje. En ik dank je. van de prins. En ik ben zo mooi in dit prachtig kleed, dat Ikla en Kato niet eens gezien hebben dat ik gassepoes ben. De prins heeft me al dikwijls aangekeken, maar hij heeft niet eens gevraagd om met me te dansen. En het wordt al laat. Edele dame, ik ben een knecht van de prins. Mag ik u iets vragen? Oh, maar natuurlijk, brave man. Vraagt u maar gerust. De prins kent u niet. Maar hij zou wel graag met u willen dansen. Mag ik u aan hem voorstellen? Heel graag. Ik heet As... Nee, zegt u maar dat ik liever niet zeg wie ik ben. Zoals u verlangt, gravin. Hij denkt werkelijk dat ik een gravin ben. Lieve juffrouw. Ik verneem van mijn knacht... dat u niet wil zeggen wie u bent. Maar dat geeft niet. Ik ken u niet... en heb u nog nooit op een van mijn bals gezien... Maar u bent zo mooi, dat u misschien wel een koningin bent. Mag ik met u dansen? Wel zeker, prins Marco. Heel graag. Willen we nu even gaan rusten, mooie dame? Ja, prins. U danst prachtig. Mag ik de hele avond bij u blijven? Ja, zeker, prins, als u dat prettig vindt. Maar oh, is het nu al twaalf uur? Ja. Dan moet ik weg. Dan moet ik naar huis. Goeienacht, prins Marco. Goeienacht. Prinses. Juffrouw. Mooie dame. Ach, nu is er heen. Waarom liep ze toch zo haastig weg? Ik moet haar weer vinden. Ik moet! Mag ik u even storen, prins Marco? Wat is er, knecht? Spreek op. Ik heb een schoentje op de trap gevonden, hoogheid. Een wonderlijk schoentje, een muiltje van glas. Van glas? Ja. Laat me even zien, alsjeblieft. Oh. Ik zie het al. Het is het schoentje van het mooie meisje. Nu zal ik haar kunnen weer vinden. Ik zal tot de mensen in de zaal spreken, dat ze even stil zijn. Dames en heren, graven en gravinnen, edelen in deze balzaal, luister. Prins Marco zal u toespreken. Ik zeg het u, ik zeg het u luid. Wie dit muiltje past, zo wordt mijn bruid. Ik zag voor het eerst haar op dit wal. Ik ga heen en ik zoek haar overal. MUZIEK Er wonen veel meisjes in onze straat en alle moeten ze het muiltje passen. De prins is al heel de stad rond geweest, maar hij heeft het meisje nog steeds niet gevonden. Het schijnt dat er geen één voetje fijn en klein genoeg was om in het muiltje te steken. Maar mijn voet zal er wel in gaan, al moest ik hem erin wringen. Nee, mijn voet. Nee, de mijne. Zeg, je hebt toch gezegd dat Assepoes in de keuken moet blijven? Ja, wees maar gerust. Ik zou niet willen dat prins Marco onze vuile zuster zou zien. Zeg, Kato... Als ik de vrouw van de prins zal zijn, mag je me nu dan eens komen bezoeken. Hm, jij hebt te veel praat. Jij zult nooit met prins Marco trouwen. En waarom niet? Dat heb ik je al gezegd. Omdat de prins alleen trouwt met het meisje dat het muiltje verloren heeft. En ik zal zeggen dat het mijn muiltje is. Dat zullen je niet. Ik zal zeggen dat het mijn muiltje is. Mijn voet zal er wel in gaan. Jouw voet, Ecklen? Uh -huh. Hij is te groot, te breed, te plat en te leidig. Oei, Kato. Nu mag je nooit in mijn paleis komen als ik met de prins getrouwd ben. Je zult het zien. Mijn muisje zal wel passen. Stel, daar komt de prins al in zijn koets aangereden. Ja, hij komt naar ons huis toe. Uh -huh. Zet de deur open, Ecklen. Uh -huh. Goed hoge prins. Hier komt prins Marco. Op dit kussen ligt het muiltje dat u zult moeten passen. Mag ik u vragen het muiltje aan te trekken, juffrouw? Oh, het zal dat passen, prins. U, ja, u zult het zien. Nee, nee, nee, juffrouw, het past niet. Uw voet is veel te groot. Oh, mag ik eens proberen, grote prins? Mijn voetje zal zeker klein genoeg zijn. Oh, nee, juffrouw, ik zie het al. Het muiltje is veel te klein voor uw voet. Oh. Zijn er nog andere jonge meisjes in dit huis? Oh ja, prins. Assenpoester, maar dat is een vuile meid. Ze is beslist niet op uw bal geweest. Ze moet altijd werken in de keuken en mag hier nooit komen. Laat haar niet roepen, prins. We zijn beschaamd in haar plaats. Ze moet komen. Ik wil alle meisjes uit het land zien. ze Poester? Ja. Kom eens even hier. Ah, daar is ze al. Gegroet, edele prins Marco. Maar. Maar ik geloof dat ik u ken. Ik heb u nog meer gezien, maar ik weet niet waar. U doet me een plezier en pas dit muiltje eens. Met genoegen, grote prins. Daar, mijn voet is er al in. Ja? Ja, het is mijn muiltje. Ik heb het op het bal verloren. Zie, hier is het andere. Oh. Dat kan toch niet? Dat is niet mogelijk. Hoera! Nee. Hoera, ik heb haar gevonden. Assepoester, je wordt mijn bruid. Wil je bij me komen wonen in mijn paleis? Oh ja, grote prins. Wat ben ik blij. Ik ook. Kom vlug in mijn koets. rijden naar mijn vader, de koning.